Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk, regie Dick van Putten. DERDE DEEL Hallo, met Robert Bristol. Mr. Bristol? Ja, met wie spreek ik? Luister, uw schoonzuster is in de badkamer. Ze hebben haar een injectie gegeven en haar in het bad gelegd. Het bad, wat, ja. wat? Haast u zich in het hemelsnaam. Haast u zich anders verdrinkt ze. Robert, wat is er? Waar is de badkamer? Morgan, waar voor de drommel is de badkamer? Die deur daar, zeg. Eve, Eve, ik ben het, Robert. Eve, Eve is alles in orde. Die deur is gesloten. We moeten hem openbreken. Robert, wat is er? Wat is er gebeurd, Robert? Morgen. Woot er hier een dokter in de flat? Ja, de woont er in het tweede -tree etage, maar ik weet niet of hij thuis is. Ik ga hem halen. En laat hem dadelijk hier komen. Zeg hem dat het dringend is. Goed, beste Vlesvog. Zo krijg je die deur nooit open. Ga ze opzij. Dan trap ik het slot kapot. En, en... <truimert> ja. Ja. Eh. Zo. Sis, dus, de slagop op. Doe die kraam dicht. Ja. Zo. pak jij hebben de armen? Ja, ja, ja. ja. Zo. Ja, voorzichtig. Zo, Zo naar de slaapkamer. Voorzichtig nou. Ja, ja. ja. nog even. In order, oh. Ja, mrs Bristol, u hoeft zich nergens druk over te maken. U mag zich nu beslist niet opwinden. Nou, ze begint er weer wat beter uit te zien. Wel, hoor. Ja, gelukkig. Ik dacht dat ze niet meer tot bewustzijn me zou komen, dokter. De werking wordt nu langzaamaan minder. Over een uurtje zal ze zich vast en zeker weer veel beter voelen. Goed. Het spijt me maar, ik heb op tien uur een afspraak. Kan er iemand bij haar blijven? Ik wil liever niet dat ze nu alleen blijft. Ze heeft een werkster, dokter, mrs Kershaw. Zat hier eigenlijk al moeten zijn? Ik ken Mrs. Kershaw. Ze is heel betrouwbaar. Ik kan tot twaalf uur blijven. Daarna moet ik helaas naar het vliegveld om mijn zuster af te halen. Robert. Robert. Ik geloof dat ze iets wil zeggen, dokter. Wat is er, mevrouwtje? Ze. Ze had een sleutel. Ze kwam maar zomaar binnen alle twee. Ik dacht dat ze alleen met me wilde praten. Niet opwinden, Mrs. Bristol. Alsjeblieft niet opwinden. Dat kunt u ons allemaal later oh, yeah. nog wel vertellen. Probeert u nu maar alles te vergeten en er niet meer aan te denken. Ja. Goed, dokter. Gaat u mee, heren? Ik geloof dat wij haar nu beter met rust kunnen laten. Als u me nog nodig heeft, sir, ik ben in de hal. Dank je, Morgan. En laat het slot van de voordeur veranderen. Dat is belangrijk. Ik zal kijken wat ik eraan kan doen, sir. Oh, wacht nog even, Morgan. Ja, dokter. Ik geef je nog een recept. Misschien kan jij het even naar de apotheek brengen. Natuurlijk, dokter. Het zijn tabletten, Mr. Bristol. Ze moeten er om de vier uur twee innemen. Nou, vooruit, Eef. Hm? Je kan ze zo doorslikken. Uh, ze zien er zo groot uit. Ah, kom nou, vooruit. Hier heb je water. Dank je. Mm -hmm. Zo, geef dat glas maar hier. Uh, ik, uh, ik voel me al iets beter. Mm -hmm. Je ziet er ook beter uit. Hoe wist jij nou dat ik in de badkamer was, Robert? Iemand belde op, ik weet niet wie... en die vertelde me wat er was gebeurd. Maar hoe kan iemand... Eve, voel je al goed genoeg om te praten... of wil je liever tot straks wachten? Er is niet zoveel te vertellen, Robert. Het, het ging allemaal zo snel. Op een gegeven ogenblik stond ik bij de telefoon en toen... Begin bij het begin, Eve. <laughs> Vanmorgen, toen ik voor de deur de krant van de mat pakte zag ik op de voorpagina een foto van een vriend van me, Barry Nelson. Oh, die was gisteren nacht overvallen en tegen de vlakte geslagen. Ja, dat van Nelson weet ik. ga liever verder met jouw verhaal. Nou, iemand had iets dwars over de foto geschreven. Kijk hier, eerst de krant. Le lees zelf maar. Dit had u ook kunnen overkomen. Wees voorzichtig. Heb je er enig idee van wie dat heeft geschreven? Nee... O, eerst heb ik die waarschuwing niet zo serieus genomen. Maar toen ik de bijzonderheden las... Ja, ik bedoel, toen ik me realiseerde... hoe verschrikkelijk ze Barry te pakken hadden genomen... toen werd ik bang en, en ik belde jou. Ga verder. Op het moment dat ik de horen neerlegde... hoorde ik dat de voordeur dichtging. En toen ik me omdraaide, zag ik twee mannen in de hol staan. Ze wilden de brief hebben die Loers mij had gegeven. Wat, wat zei je? Ik zei ze dat ik die brief aan jou had gegeven... Ze wilden me niet geloven. Ten slotte dwongen ze me Morgan op te bellen. Om te zeggen dat je weg wilde gaan. Ja, dat weet ik. Dat heeft morgen me verteld. En toen? Ze hebben me tien minuten lang ondervraagd, Robert. Over de brief? Ja, steeds maar over die brief. Ik dacht dat ze nooit zouden ophouden. Ik zwoer ze dat ik hem aan jou had gegeven. Toen haalde een van de twee een injectiespuit uit zijn zak. Hij hield hem onder mijn neus zodat ik de naald kon zien... Toen moet ik gevallen zijn. Mm -hmm. Zou jij een van die mannen nog herkennen als je ze weer zou zien? Dat weet ik niet. Misschien wel. Ik, o, ik was zo bang, Robert, dat ik... Ja, ja ik, ik geloof dat ik ze wel zou herkennen. Goed. Mag ik binnenkomen? Oma, natuurlijk, Mrs. Kershaw. Ik heb net een lekker kopje thee gezet. Dat zal u vast al goed doen. Heel goed idee. En let u dan maar op dat Mrs. Bristol het opdrinkt ook. Natuurlijk, hm? <laughs> sir. Ik ben zo weer terug, Yves. Ik ga even naar de hal telefoneren. Hallo? Met Rolf Winter. Oh, u spreekt met Bristol, Mr. Winter. Inspecteur Bristol. Bristol? Ja, ik geloof dat u mijn broer in San Francisco hebt ontmoet. Ach, ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik was zeer ontsteld, Mr. Bristol, toen ik die zaak over uw broer in de krant las. Ja, ik onderzoek deze zaak nu, Mr. Winter, en ik denk dat u mij misschien zou kunnen helpen. U helpen? Nou, als dat kan, natuurlijk. Maar ik zou niet weten hoe ik u zou kunnen helpen, Mr. Bristol. Nou, ten eerste, kunt u mij misschien iets vertellen over de brief? Brief? Welke brief? Uh, de foto die... Tja, het spijt me werkelijk, Mr. Bristol, maar ik begrijp niet waar u het over heeft. Nou, in dat geval mag ik vanmiddag dan even bij u langskomen en u uitleggen waar ik het over heb. Ja, maar natuurlijk. Als u denkt dat het zin heeft. Ik sta graag tot uw beschikking. Het geeft niet hoe laat u komt. Elke tijd na vier uur schik me. Uh, laten we zeggen half vijf? Ja, dat is uitstekend. Bedankt, u, Mr. Winter. Tot straks dan. Tot straks. Wilt u hier een ogenblikje wachten, inspecteur? Ja, natuurlijk. Dank u, zuster. Hoe gaat het vanmorgen met Mr. Nelson? Oh, veel beter dan we verwacht had. Zijn vrouw is op het ogenblik bij hem. Zijn vrouw? Ik wist niet dat hij getrouwd was. Ja, al twee jaar. Met een Duitser. Maar hij woont toch alleen? Ik bedoel, ik was vanochtend in zijn flat naar Chelsea. En... Ja, ja, ja. Ze zijn gescheiden. Ah, ja, ja, Oh, pardon. Ik geloof dat ik mijn jas hier heb laten liggen. Ja, hij hangt hier, Mr. Nelson. Dank u. Staat u mij toe? Oh, dank u. Ik zal de dokter zeggen dat u hier bent, inspecteur. Ja, dank u wel, zuster. Mrs. Nelson, ik ben inspecteur Delia van Scotland Yard. Hebt u er bezwaar tegen als ik u een paar vragen stel over uw man? Oh, het spijt me, maar ik moet om twaalf uur op mijn werk terug zijn. Maar een paar minuutjes, Mrs. Nelson. Wat wilt u weten? Nou, ik zou natuurlijk graag willen weten... wie er verantwoordelijk is geweest voor hetgene gisteren is gebeurd. Ik ben bang dat ik u niet kan helpen. Ik weet niet wie er achter zit... Ik kan me eenvoudig niet voorstellen waarom iemand zoiets gemeens kan doen. Mm -hmm. Als ik het goed begrijp, leeft u gescheiden van uw echtgenoot, mrs Nelson? Ja, maar dat heeft hier niets mee te maken. Niets. U moet begrijpen, inspecteur, Barry heeft heel snel erg veel geld verdiend. Als je plotseling zoveel geld verdient, dan heb je ook ineens plotseling een heleboel vrienden. Splinter nieuwe vrienden. Mm -hmm. En u prefereert de oude, niet, mrs Nelson? Precies. U had me de woorden uit de mond. Dat u me nu excuseren? Goed, Barry. Ik wil je geloven dat je zo aan het geld gekomen bent. Al klinkt het wel erg ongeloofwaardig. Wat klinkt ongeloofwaardig, inspecteur? U gelooft er natuurlijk geen barst van. Als je mij de waarheid vertelt, zal ik jou geloven. Maar ik heb u de waarheid verteld. Ik heb het geld met kaartspelen gewonnen. Vraagt u het maar aan mijn manager, hij was erbij. Goed, goed, goed. Laten we het nou dan maar eens even over die centuur hebben. Ik weet niks van een centuur. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik snap er geen bliksem van hoe die in mijn kleedkamer is gekomen. Goed, dank je, Barry. Ik hoop dat je je morgen beter voelt. Hé, hey, wacht eens even. Wat hebt dat allemaal te betekenen? Twee smierlap hebben me te gazen genomen. Ze hebben mijn portefeuille gepikt. En u spant zich alleen maar voor zo'n rot centuur. Die centuur lag in jouw kleedkamer. Ja, dat weet ik nou wel. Dat hebben we al tien keer gezegd. Wat is er zo belangrijk aan een centuur... Bent u nog nooit in een nachtclub geweest? Dan een hele zooi gieter rond. Waarschijnlijk is er eentje in mijn kleedkamer geweest en hebt dat ding daar laten leggen. Die meisjes heb ik al verhoord. Iedereen op de club trouwens, maar niemand had de centuur ooit gezien. En ik ook niet. Goed. Dank je Barry. Hé, hey, hé, hey, uh, wacht eens even. Mm. Ik wil toch wel eens weten wat dat allemaal betekent. Er is iemand vermoord. Een zekere Lewis Bristol. Zijn lichaam werd in een modezaak gevonden, La Boutique. Het eigendom was een ex-vrouw. Nou, en? Nou, en? En zo'nzelfde centuur is in zijn jaszak gevonden. In zijn jaszak? Ja. Nou begrijp je natuurlijk wel waarom ik mij zo voor die centuur interesseer. De centuur die we in jouw kleedkamer hebben gevonden. Ja. Ja, natuurlijk. Uh, uh, luister, inspecteur, ik, hm? ik zal u iets vertellen. Het, uh, u komt er later toch achter. Ja, Bert, ik ga eens door. Alleen uh, dat, dat ik toevallig... Uh, nou ja, eerlijk gezegd, ik ken die Mrs. Bristol, de eigenares van die zaak. Ben je met haar bevriend? Nee, nee. Ze, ze is alleen maar een kennis. Hoe lang ken je haar al? Oh, een half jaar. Langer niet. Carl. Carl mee. mijn manager, is met haar bevriend. Ze heeft tegen hem gezegd dat ze een fan van me was en ze wilde kennis met me maken. Heb jij Louis Bristol, de ex-echtgenoot, wel eens ontmoet? Nee, nog nooit. Ze hebben me verteld dat hij een echte vrijbuiter was. Wie heeft jou dat verteld? Karl, hij kon Louis niet luchten of zien. Hij haatte hem als de pest. Oh, dat had ik eigenlijk niemand te zeggen. Wanneer heb je Mrs. Bristol voor het laatste keer gezien? veertien uh, dagen geleden. Toen had Karl er uh, naar de club meegenomen en uh, <laughs> uitgerekend vandaag zou met elkaar me cardineren, maar uh, Carl kon niet. Nou ja, <laughs> ik nou ook niet. Net zo min als Mrs. Bristol. Ook zo? Wel, ze is, uh, ze is op het ogenblik niet helemaal in orde. Hm? Nou, ga er van door. Pas goed op jezelf, jongeman. Denk aan je lijn. Eet niet te veel. Denk aan je fans. <totstuk> nou, die uh, raak ik heus niet kwijt, inspecteur. Hier ben ik. Ah, oh, Robert. Ik dacht al dat ik je gemist had. Ik kon geen parkeerplaats vinden. Ik geef je koffers maar hier. Dank je. We hebben een half uur vertraging. Zijn te laat uit Venetië vertrokken. Maar, maar dat begrijp ik niet, Robert. Waarom zou iemand Yves willen vermoorden? Ze wilde de brief hebben die Louis haar had gegeven. En dan die centuur van mijn jurk. Als het dezelfde centuur was, wat deed Lewis er dan nou mee? En hoe is hier een vredesnaam aangekomen? Ik weet het niet. Eve heeft hem aan mij gegeven. Ik heb hem in mijn koffer gedaan. Ik weet het pertinent zeker dat ik hem in mijn koffer gestopt heb. En toen is hij verdwenen. En dan verschijnt hij plotseling bij Lewis. Catherine, vertel me eens iets over die centuur in de jurk. Wanneer heb je hem gekocht? Mm, uh, anderhalf jaar geleden. Ik koop vaak wat in La Boutique, als ik in Londen ben. Ja, dat weet ik. Yves liet me de jurk zien en... Nee, nee wacht eens, dus nou ik erover nadenk. Ze was weg toen ik kwam en, en de assistente Simone heeft hem laten zien. Simone? Ja, dat Belgische meisje. Ah oh, ja, ja, ja, ja, ik herinner me haar. Een, een knap meisje. Ja, ik geloof dat ze een half jaar geleden is weggegaan. In ieder geval, ik vond die jurk leuk en ik heb hem gekocht. En je vergat de centuur? Ja, nou, dat heb ik pas later gemerkt. Je hebt de jurk dus niet meteen gedragen? Nee, ik heb hem in mijn kast gehangen en oh, weken later, toen ik hem wilde dragen... ...merkte ik dat de centuur ontbrak. Ja, ja. Ik maak me zorgen over Yves. Geloof je dat ze weer helemaal in orde komt? Ja, ja, ik denk van wel. Kunnen we meteen naartoe? Ja, natuurlijk, als je dat wilt. Als ik jou nou bij Yves afzet, kom dan later naar mijn huis. Hm? Ja, dat is een goed idee. Ja, dat komt er beter uit, want ik moet vanmiddag eens met Pearl maar praten. En bovendien heb ik nog een paar andere afspraken vanmiddag. Ik ben waarschijnlijk tegen een half zes met thuis. Robert. Je vindt me misschien moeilijk, maar inspecteur Daly is hier vanmorgen geweest... en hij stelde mij precies dezelfde vragen. Ja, dat wil ik best geloven. Nou, praat dan met de inspecteur en niet met mij. Het spijt me, Miss Mortimer, maar... Pearl, alsjeblieft. Het spijt me, Pearl, maar ik wil met jou praten, niet met de inspecteur. Luister, Robert, ik zou je graag willen helpen, maar ik weet hier niets van af. Met dat heer bedoel je wat er met Lois is gebeurd in die zaak met Eve? Ja, natuurlijk. Aha. Denk je dan dat er een verband tussen bestaat? Wat bedoel je? Natuurlijk bestaat er verband tussen. Als je die brief en die foto... Hoe wist jij dat van die foto's? Dat heeft Yves me vanmorgen verteld. Oh. Zodra de inspecteur wegging heb ik de winkel gesloten en ik ben regelrecht naar haar toegegaan. Het maakte me verschrikkelijk bezorgd over haar. Wat heeft ze nog meer verteld? Ze vertelde me over die twee mannen. Over dat meisje aan de telefoon. Die brief met jouw naam aan Ralph Winter geadresseerd. Ze heeft me alles verteld. Had jij er eens eerder van Mr. Winter gehoord? Ja, ik dacht tenminste van wel. Ik geloof dat Carl May een tijdje geleden zo over hem heeft gesproken. In welk verband? Dat kan ik me niet meer herinneren. Carl May, is hij een vriend van Eve? Ja, May en Barry Nelson zijn alle twee grote vrienden van haar. Ik hm. kan me niet voorstellen waarom. May is een onuitstaanbare snoop en bovendien zeer onbetrouwbaar. En Barry, dat is een onschuldige lummel... Het succes heeft zijn hoofd op hol gebracht. Het spijt me dat die arme drommel er nou zo lelijk aan toe is. Carol May belde onlangs avonds Eve op, juist toen ik hier was. Oh, dat verbaast me niet. Zij belt geregeld ah, Wat voert hij eigenlijk uit? Hij is eigenaar van de Severander Club. En bovendien is hij manager van een stuk of vier popgroepen. En natuurlijk van Hardy Nelson. Pearl, toen Eve het over die foto had, zei ze toen wat erop stond. Ja, natuurlijk. En eerlijk, Robert, ik... Ik kon het eerst niet geloven. Het klonk absurd. Waarom zou iemand belangstellen in de foto van een modezaak? Tussen twee haakjes, heb jij die foto bij? Um, ja, ja, toevallig wel. Hier. I vertelde me dat jij hem genomen hebt. Ja, dat klopt. En heb je deze ook genomen? Ja, hoe kom jij eraan? Hoeveel opnamen heb je van La Boutique gemaakt? 10 of 12 ongeveer. We hebben de twee beste uitgekozen en met dozijnen laten afdrukken en versturen. Waarom? <laughs> Waarom? Als reclame. en Omdat we ons geen reclamebureau kunnen permitteren. Ah, juist. Ja, ja, inderdaad. Maar hoe jouw broer Louis aan die foto is gekomen, is mijn raadsel. Tenzij Yves hem die heeft gestuurd. Goedemiddag, Miss Mortimer. Oh, goedemiddag, mrs Whiting. Uh, Robert, wil je me nu excuseren? Ja, natuurlijk. Bedankt, Pearl. Je hebt me bijzonder geholpen. Heus? Dan gaat het wel bergafwaarts met me, want over het algemeen wordt er over mijn behulpzaamheid geklaagd. Tot ziens. Wat kan ik voor u doen, Mrs. Whiting? Ik had het al tegen Mrs. Bristol gezegd dat ik vandaag langs zou komen. Ik geloof dat de jurk die ik hier vorige week gekocht heb, niet helemaal goed is. Mr. Winter? Ja? Ach, komt u binnen, Mr. Bristol? Dank u. Aangename kennis wil u te maken. Uh, zal ik u iets voor u inschenken? Nee, nee, nee, dank u. Weet u het zeker? Ja, absoluut zeker, dank u. Nou, gaat u dan zitten. Dank u. Ja, ik ben zeer geschokt. Toen ik het bericht over de dood van uw broer las, Mr. Bressel. Oh. Heeft de politie al enig idee wie het gedaan heeft? Nee, het is nog namelijk vroeg om dat te zeggen. Ik dacht dat u ons misschien iets verder zou kunnen brengen. Nou, als ik u kan helpen, dan zou ik dat zeker doen. Maar ik kan me niet indenken op welke manier... U moet weten, ik kende uw broer nauwelijks. Misschien heb ik hem tweemaal ontmoet. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Een paar weken geleden. In San Francisco? Ja, ik had hem uitgenodigd voor een party die ik gaf. En dat is de laatste keer dat u mijn broer heeft gezien? Ja. En nu kunt u mij misschien iets vertellen. U had het vanmorgen door de telefoon over een brief en een foto. Ja. Uh, kort voor hij vermoord werd, heeft Louis zijn ex-vrouw een brief gegeven... Hij was aan u geadresseerd, Mark Hopkins Hotel in San Francisco. Aan mij geadresseerd? Ja, hij vroeg Eve en uh, Mrs. Bristol de brief te posten als hem iets zou overkomen. Ja, en? Na de moord heb ik de brief in mijn bezit genomen en geopend. Deze foto zat erin. Niets anders? Ja, ja, een kort briefje. Hier, leest u zelf maar. Lewis heeft mij over het hierbij ingeslotene verteld. Als u wilt dat ik mijn mond erover houd, doe dan precies wat hij... Maar dat heeft u geschreven? Nee, nee, nee. Het is Lewis' handschrift, maar hij heeft mijn naam eronder gezet. Maar waarom? Het spijt me, maar ik begrijp er niets van. En wat staat die foto eigenlijk voor? Het is een modezaak, La Boutique, in Marsham Square, vlakbij Sloane Street. Maar Waarom zou uw broer mij de foto van een modezaak sturen? Ik hoopte juist dat u mij dat kon vertellen... Nee, het spijt me, maar ik heb er geen flauw idee van. Die brief heeft hij aan Mrs. Bristol gegeven, zei u? Ja. Ja, waarom heeft hij hem zelf niet gepost? Nee, hij was van plan volgende week maandag binnen Hollywood terug te vliegen. Vermoedelijk wilde hij hem pas na zijn terugreis laten versturen. Ja, maar waarom? Dat is nou juist de vraag, Mr. Winter. Ik wou dat ik het antwoord daarop wist. Maar waarom gaat u dat niet eens informeren bij die moederzaak? Misschien kan de eigenaar u vertellen. Mrs. Bristol is de eigenares. U bedoelt de vrouw die hij de brief heeft gegeven? Zijn ex-vrouw? Ja. Nou, laten we het dan nog eens even recapituleren. Uw broer gaf zijn ex-vrouw een foto van haar eigen zaak La Boutique... en vroeg haar die aan mij te sturen. Ja, dat klopt. Behalve dan natuurlijk dat ze niets van de foto of het briefje afwist... totdat ik de brief openmaakte. Nou, en wat gebeurde er toen? Ze was stom verbaasd. Ja, dat wil ik graag geloven... Dat wil ik graag geloven, Mr. Bristol. Oh, sorry, ik wist niet dat je bezoek had. Kom gerust binnen, Virginia. Nee, nee, hoor, ik ga al. Nee, nee, kom binnen, Virginia. Ik heb je pakjes nou niet. Heb je de hele middag geen kopen gedaan? Nee, ik ben een paar uurtjes in de bioscoop geweest. Ja, ja. Oh, sorry, dit is mijn vrouw. Liefje, dit is Mr. Bristol. Hoofdinspecteur Bristol, had ik eigenlijk moeten zeggen. Hallo, Mrs. Winter. Aangenaam kennis met u te maken. Ik geloof dat u mijn broer in San Francisco heeft ontmoet. Uw broer? Ja, Louis. Oh, nou, het spijt me, Mike. Ach, dat weet je toch wel, honey. Het stond in alle kranten over Louis Bristol. We hebben het gisteravond nog over hem gehad. Ik geloof niet dat mijn vrouw Louis in feite heeft ontmoet, Mr. Bristol. Ze kwam pas laat naar de party en uw broer was al weg. Maar ik moet u zeggen, dat was voordat we trouwden. Ze is nu punctueler, niet hoor, niet? Ja, dat heb ik tijdens mijn huwelijksreis meer dan iets anders geleerd, Mr. Bristol. Punctueler te zijn. Ja, eh, eh, eh, liefje. Eh, Mr. Bristol vroeg me iets over een modewinkeltje in Marshamuse, La Boutique. Heb jij misschien toevallig... Ach, sorry, ik bedoel, eh, eh, Marsham Square. Nee, nee, nee, nee, inderdaad is de zaak op News. Ik maakte een fout. Oh. Nou, uh, honey, ik wilde vragen of je er wel eens van gehoord hebt. Nee, nog nooit. Ik ben verschrikkelijk moe. Als we vanavond nog naar de schouwburg gaan, dan wil ik eerst wat rusten. Natuurlijk. Mr. Bristol stond toch al op het punt om weg te gaan. Tot ziens, Mr. Bristol. Het was prettig u te ontmoeten. Tot ziens, Mrs. Winter. Het was ook bijzonder prettig u te ontmoeten. <treeks> Hey, dag, Catherine. Oh, je bent door, nou. Ja, het giet buiten. Zo. Um, waar is Mrs. Webb? Op haar kamer, zich aan het verkleden. Ik heb haar vanmiddag vrijgegeven. Ze is ook net teruggekomen. Ik, ik hoop dat je het niet erg. Vindt. Oh ja, ja, ja, dat ken ik. Ze heeft je de oren van je hoofd gepraagd natuurlijk. En dat kon je niet uithouden, hè? <laughs> je bent er niet ver vanaf. Kom, laten we naar de kamer gaan. Hoe laat ben jij van Yves teruggekomen? Nou, oh, ik geloof tegen half drie. Hm, hoe ging het met haar? Beter dan ik verwacht had. De dokter was heel tevreden over haar. Ik ben blij dat te horen. Ik heb beloofd dat we vanavond nog even langs zouden komen. Maar natuurlijk. Uh, Robert, er is vanmiddag iets heel geks gebeurd. Hoe bedoel je dat, iets geks? Nou, toen, toen ik van Yves terugkwam, toen voelde ik me verschrikkelijk moe en ellendig. En ik dacht dat ik wel een uurtje of zo naar bed kon gaan. Hm. Ja, mrs Webb was toch weg. Ik lag nauwelijks tien minuten in bed toen er gebeld werd. Eerst dacht ik, laat maar bellen. Maar toen, ik, ik weet niet waarom, ben ik toch naar de voordeur gegaan. Hij neemt u me niet kwalijk. Uh, zou ik Mr. Bristol even kunnen spreken? Het spijt mij, hij is op het ogenblik niet thuis. Of wanneer verwacht u hem terug? Ja, dat weet ik niet zeker. In de loop van de middag of misschien vanavond? Hebben wij elkaar al niet eens eerder ontmoet? Ik, uh, ik geloof van niet. Kan ik misschien de boodschap doorgeven? Ik ben Mrs. Houtman, Robert's zuster. Ach, oh, ja, natuurlijk. U bent Catherine. Hm? Ja, ja ik, ik ben Catherine. Ja, dan heeft u mij waarschijnlijk in uw hotel in Venetië gezien, mrs... Uh, uh, mrs. Hauptman. Uh, wij, uh, mijn man en ik, hebben er verschillende keren gedineerd. Uh, ik ben Virginia Allen... Uh, Winter. Ach, ja, natuurlijk. U was bevriend met Louis. Uh, ja, ja, dat uh, klopt. Uh, mag ik even binnenkomen, mrs. Hauptman? Ik, ik zou u graag willen spreken. Ja, uh, ja, natuurlijk. Komt u verder... Uitwikkelijk, maar in mijn hart wist ik dat het nooit iets zou worden. U moet goed begrijpen, ik mocht Louis heel graag. Meer dan dat ik hield van hem, maar... Nee, doen we me niet kwalijk, Mrs. Winter. Maar wilt u hierover mijn broer spreken? Alleen om hem te zeggen waarom u... waarom u besloot niet met Louis te trouwen? Nee, nee. En, ik geloof dat er iets is dat uw broer moet weten. Wat? Op een avond zouden Louis en ik in een restaurant gaan dineren. Het was vol, we moesten wachten en daarom gingen we aan de bar een cocktail drinken. Toen kwam er plotseling een donkere, tamelijk knappe man uit de eetzaal. En hoewel ik hem nooit eerder had gezien, merkte ik dat hij voor Louis geen vreemde was. Ik vroeg Louis of het een vriend van hem was en hij zei heel heftig, een vriend? We kunnen elkaar's bloed wel drinken. Oh, en... De man haalde zijn jas bij de garderobe en hij was al bijna het restaurant uitgelopen toen hij Louis plotseling ontdekte en op ons afkwam. Nog voordat hij iets zei, was Louis al woedend. Oh, zijn hand beefde en een ogenblik lang was ik bang dat hij de man het glas in zijn gezicht zou gooien. Wie was het en wat zei hij? Hij zei alleen, dag Louis, de laatste tijd nog een paar goede nummertjes geschreven. Toen draaide hij zich om en liep weg. Was dat alles? ja. Maar het had een enorme uitwerking op Louis. Hij kon van woede geen woord uitbrengen. Na een poosje vroeg ik hem wie de man was. En Louis zei toen dat hij Carl May heette en dat hij in Londen woonde. Carl May? Ja. Is, is dat alles wat Louis over hem zei? Dat hij in Londen woonde? Ja. Tijdens het diner probeerde ik te weten te komen waarom ze elkaar zo verschrikkelijk haatten. Maar Louis liet er zich niet over uit. En later op de avond, juist toen we in zijn wagen wilden stappen, zei hij plotseling, laat één ding je gezegd zijn, Virginia. Als ik ooit met een mes in mijn rug gevonden word, dan zal Carl May als eerste ondervraagd moeten worden. Heeft hij dat gezegd? Ja. En daarom ben ik vanmiddag gekomen. Dat had ik inspecteur Bristol willen vertellen. Weet uw man dat u... Mijn echtgenoot weet hier niets van, Mrs. Houtman. En ik heb liever niet dat hij erachter komt. Nou, als u me nu wilt excuseren. Ik hoop dat u uw broer wilt zeggen wat ik u nu verteld heb. Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar hij zal u zelf al willen spreken. Waar logeert u in Londen? Um, we logeren in Belmontel. Maar ik heb liever niet dat hij me daar belt. Want uh, misschien kan mijn man... Ja, ze wilde niet dat je haar daar belt. Voor het geval de man de telefoon opneemt. Maar ze zal wel proberen je morgen vroeg zelf op te bellen. Ja, ja. Heel interessant. Heb jij al eens eerder gehoord van die man, die, die Carl May? Ja, hij is met Yves bevriend, eigenaar van de Severander Club in Londen. Jaren geleden heeft Louis daar vaak gewerkt. Uh, Catherine, wat voor iemand was ze, die Mrs. Winter? Nou, ze was uh, groot, zag er leuk uit, hmm? blond, Zo'n tegen de 27. Ze was erg nerveus en gejaagd. En wat had ze aan? Een, een roze pakje met een wit bloesje. En op een van de reversen bladvormig diamante brosje. Dank je. Ja, dat is dezelfde vrouw. Wat bedoel je? Ik wil er heel zeker van zijn dat jij ook inderdaad Mrs. Winter hebt gezien. Maar ze is het. Ik heb haar zelf namelijk nog geen uur geleden ontmoet. Waar? In de Belmantel. Ik heb haar man daarop gezocht. Heeft ze gezegd dat ze hier met jou contact had willen zoeken? Nee, nee, nee. Ze zei heel weinig. Haar man was er de hele tijd bij en ze beweerde dat ze Lovens nauwelijks kende.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 Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk. De rolverdeling was als volgt. Robert Bristol, Bert Dijkstra. Inspecteur Daly, Jan Borkes. Rolf Winter, Rob Geraards. Virginia Allen, Els Buitendijk. Mrs. Webb, Doris Rugani. Yves Bristol, Eva Janssen. Kathleen Houtman, Wiesje Bouwmeester. Pearl Mortimer, Willy Brill. Morgen, Jos van Turenhout. Een dokter Joop van den Donk, Mrs. Kershaw Nels Snel, een verpleegster Tine Medema, Elke Nelson Ingeborg Uitenbooghaart en Barry Nelson Harry Bronk. De regie had Dick van Putten.